4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Korpschef van de nationale politie Akerboom vindt dat er geen plaats is... voor agenten van wie duidelijk is dat ze de grens overschrijden. Hij reageert ermee op de aanhouding van een politiemedewerker... en twee andere incidenten. Vanochtend bleek dat een beleidsmedewerker in Den Haag is opgepakt... op verdenking van witwassen. Dinsdag en woensdag kwamen zaken naar buiten van agenten... die informatie aan anderen doorspeelden, onder meer aan criminelen...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 De VS en Turkije botsen juist over hun inzet in Syrië. Zo steunt de VS Koerdische milities die Turkije beschouwt als terroristen. De onbemande ruimtecapsule van het ruimtebedrijf van Elon Musk is weer terug op aarde. Het ruimtevaartuig landde succesvol in de Atlantische Oceaan na een reis van vijf dagen. Aan boord was een testpiloot die metingen heeft gedaan... om te zien aan welke krachten ruimtereizigers worden blootgesteld... NASA wil de capsule van Musk gebruiken om astronauten naar het internationale ruimtestation ISS te sturen. Nu zijn de Amerikanen daarvoor afhankelijk van de duurdere Soyuz-capsule van Rusland. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en het is een graad of negen. Vanavond gaat het weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8, Zaandam-Amsterdam... tussen Zaandijk en Zaanstad-Zuid, 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Verder is er een tunnelbuis van de Koentunnel dicht door een aanrijding. Dat levert file op op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer. De vertraging valt erg mee. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard. <middelen> oh, daar zal ze hebben. Het enige trio dat je overhoofd over ziet zetten. Slaalewelkes en zijn en Zandvoort. Ja, geloof Een feest, hey, waarvan ik morgen niks?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 Natuurlijk nog. En <TIE> you taught me. You don't want be stuck life being a color Whenever you agree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 On the table for your own to love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.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 De dikke la ja, la, ja, Jongens weten niet helemaal dat gewoon kom hè Hey. Ze heeft malonde, lekker gezond. Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Instead of going down to find trouble, that's just trouble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 Let the other be good with you